Ik zeg fokt op, m'n buurman geert, dat jij geen homo's accepteert, dat is dat jouw klein burgerlijk fatsoen. Mora je nu Utrecht geboren ben, en als je nu Utrecht getogen bent, en als je nooit verder gekomen ben, dan kan je daar niks aan doen. Utrecht, Utrecht, dorp om de rivier, de boeren drogen schoenen, maar ruik ruikt nog steeds de gier. Ik zeg zo vaak tegen mevrouw Natuurlijk wijf ik over jou Kom in mijn armen, schaat en geef me een zoen Want daar je nu Utrecht geboren bent En daar je nu terecht getogen bent En daar jij nooit verder zal komen Daar kan jij niks aan doen Utrecht, Utrecht, het persische tapijt Leg scheef door de straatjes van de bekrompenheid En als je maar ook onvermoord, omdat je vindt dat hij hier niet hoort, daar ben je laaf misdadiger en een oon. Mora je nu terecht geboren bin, en als je nu terecht getogen bin, en als je nooit verder gekomen bin, dan kan je daar niks aan doen. Utrecht, Utrecht, in Utrecht slot Hanswors, nog elke scheet die die lot zich snoevend op zijn bos. Ik zeg zo vaak, wat maakt het uit? waar je verdankomt of je huid of die nou rood is, blauw of geel of groen. Zelfs als je nu Utrecht geboren bent en hij je in Utrecht getoren bent en je nooit verder gekomen bent, dan kan je daar niks aan doen. Utrecht, Utrecht, klein burgerlijk moeraas. De wereld zou veel mooier zijn als Utrecht en niet was.